Uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De Amsterdamse het is over het onderzoek dat tegen hem loopt. Het OM overweegt hem te vervolgen wegens verduistering. Smit zou als districtchef in Amsterdam-Oost... jarenlang seizoenskaarten voor Ajax hebben gekocht... voor agenten en hun relaties. En ook zou hij relaties hebben gefetteerd op dure etentjes en concerten. Smit zegt in de Telegraaf dat hij alles heeft betaald... uit zijn representatiebudget in overleg met de korpsleiding... Amsterdamse hoofdcommissaris Albersberg wist volgens de krant van de voetbalkaartjes en zou in het geheim aangifte hebben gedaan tegen Smit. Zeven opvaarden van een Amerikaans marineschip worden vermist na een aanvaring met een Filipijns containerschip. Het gebeurde midden in de nacht voor de kust van Japan, waardoor is onduidelijk. Het marineschip, de USS Fitzgerald, raakte lek, maar is inmiddels gestabiliseerd. Het wordt naar de Amerikaanse marinebasis in Japan gesleept. Bij de aanvaring raakten twee mensen gewond onder wie de commandant. Het Filipijnse containerschip, dat vier keer zo groot is, heeft nauwelijks schade. De Cubaanse regering blijft aandringen op een dialoog met de VS... ...hoewel president Trump het beleid van zijn voorganger Obama deels terugdraait. In een reactie zegt de regering Castro de vijandige retoriek te betreuren. Trump gaat door met de diplomatieke banden die Obama heeft aangeknoopt, ...maar hij wil een strenger beleid voor reizigers...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak Leef. hier de hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak Leef, bij ZFM. But zero, I can't De muziek van Pieter, Bjorn en John. What you're talking about? What you're talking about, you bitch! Oh, sorry, dat spul ik even in. Dat hoort niet in de plaat hoor. Maar ik heb een heel andere versie van. What you're talking about van Pieter, Bjorn en John. Het is een van de hits die ze hadden jaren geleden... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 17 juni. En wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? Nou, één ding is wel zeker. O.J. Simpson wordt gearresteerd. omdat hij verdacht wordt van de moord op zijn vrouw. en een vriend. en, en haar vriend. En de achtervolging is live te zien op de televisie. Dat zijn echt mooie stukjes televisie. Did you hem. him? Ja, yeah, we hem up. So. And we like looked at him, you know? Uh huh. And he like stared us down like he was dead. Oh man, I got a cop coming here right now. Okay, we'll put it out. Okay, bye. Dat was echt spectaculair. Die beelden kan je toch zien op YouTube natuurlijk. We zien in de. Hij stond, de truck zien rondrijden. Geef het, gaat hij staan? En dan leunt hij zo tegen het raam en dan sterft hij down, net of hij dood was. En had een geweer. Dat hield hij tegen zijn hoofd aan. En later kregen ze een telefoontje binnen. 911, what are you reporting? Huh? This is AC. I have OJ in the car. Okay, where are you? Please, I'm coming up the five freeway. Okay. Right now we all we all okay, but you gotta telephone so to just back off. He's still alive and so he got a gun to his head. Hij heeft een geweer tegen zijn nou, hoofd. Ja. Ah, nee, nee. Hij had een gun to his head en he Mom. Hij wilde zijn moeder zien. Ja. Ongelooflijk. wat deze man ontzettend heeft meegemaakt. Het was echt een gigantische goede... Uh, hij speelde voetbal natuurlijk. Geen wat acteur. Naked Gun, weet je wel. Die uh, lachwekkende rollen speelde hij altijd weer. Uiteindelijk was het bijna gewoon een donkere... die blank was geworden. Het was onattastbaar bijna. En uiteindelijk pleegde hij moord dus op zijn uh, ex-vrouw met vriend. Hij was zeer gewelddadig. En uiteindelijk uh, werd hij daarvan vrijgesproken. Door een blanke jury. Uh, en uiteindelijk... Uh, uh, is hij vrijgelaten? Is hij, zit hij nu 33 jaar, uh, 33 jaar vast. omdat hij een rovenval heeft gepleegd, geweldpleging. Nou, hij zit er echt uit. Het is echt zo afgegleden, deze man. Er is een documentaire over hem, moet je maar eens kijken. Hij duurt wel iets van 7 uur, geloof ik. Of zo. Dus het is wel bizar om dat te nou zien. Ja, even binge-watching, Ja, O.J. Simpson. Oké. Okay. In, 19, um, ja, in 1911 wordt de Universiteit van IJsland gesticht. en in 1944, op, ook uh, op 17 juni wordt IJsland afhankelijk, onafhankelijk, sorry. Dus ik wist niet dat IJsland uh, al die jaren dus uh, samen deed met iets... maar ik vind het wel heel bijzonder. Want het zat dus blijkbaar hè, onder bestuur van achtereen volgens... Noorwegen, de Unie van Kalmar, Denemarken, Noorwegen en Denemarken. En in 19e eeuw groeit het nationaal bewustzijn... maar pas sinds 17 juli 1944 is IJsland echt helemaal onafhankelijk. Oké, okay. oké. Oh. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Dat is voor mij nieuw, dus dat is, dat dat is, dat is ja. het leuke van deze rubriek. Dat je gewoon weer iets leert natuurlijk. Ja. Ja, in uh, 1885, het vrijheidsbeeld, komt New York binnen via de haven. Het is 46 meter hoog. En uh, met, de, uh, met de sokken erbij gerekend is het 93 meter hoog. Het heeft een gewicht van de 225 ton. En Er schijnt nog een andere uh, versie te zijn. Die staat in Frankrijk, die is minder hoog. Uh, uiteindelijk is die gemaakt... Um, Oh nee, de, de staalconstructie die in het beeld zit. is ontworpen door Gustave Eiffel. En die heeft ook de Eiffeltoren gemaakt. Dus ja. dat is wel uh, erg apart. En verder, eh. Uh, uh, is er nog iets anders over te vertellen? Was er nog iets grappigs wat ik erover had gelezen? Maar er zijn verschillende kopieën over de hele wereld te zien. in Parijs. Maar ook, uh, in. Nou, nee, ik zie het zo gauw niet. Maar goed. Dus, Brussel is ook wel eens uh, zoiets geweest, toch? Ja ja, ja nou goed, dat was uh, ja. een cadeautje. goed okay. om de, uh, weer de mensen die in Amerika kwamen, uh, die daar kwamen wonen. ja, uh, in... op de Island, Ellis Island of zo, iets dergelijks. en dan moesten ze zich altijd melden. ja, dus Kort, was daar de... had het mee te maken. ja, ja. ja. in soort... 1970 heeft Edwin Land heeft ook Troy aangevraagd op de Polaroid-camera. hij was er al wel veel langer mee bezig, maar toen op dat moment heeft hij dus echt uh, het origineel, stamt dus uit 1948. Ja. Dus, uh, zijn bedrijf heette ook Polaroid. En uh, de camera maakt dus gebruik van het Polaroid Pro-CD. Nou ja, dat is uh, na, na belichting komt er papier mee in contact. En dan, dan kon je gelijk dus de foto uit het apparaat laten komen. Dat was natuurlijk wel heel bijzonder. En ik vraag me ook eigenlijk af van... Ja, we hebben ze nu allemaal digitaal. Maar op zich is het nog best wel leuk. Van. Maar ja, het moet wel een mooie foto zijn. Want ze waren wel duur per afdruk. Ja, zeker weten. Ja. Oh, wacht, ik maak er even eentje. Oh, ja. Oh, oh en dan je even, even batteren, wachten en dan Even begrepen. Het is wel vaak gebruikt hè, met films dat er dan een foto en dat, dat je dan langzaam de kleuren erin ziet komen. Weet je? Dat, ja. Uh... Ja, de kunstenaars gebruiken het nog steeds. Hè. Het ja? is echt ontzettend. Ja, Zo'n ding kan je ook op de rom wel kopen. Alleen die cassettes zijn vreselijk. Ik geloof per foto betaal je zeker een euro. Ja, als ja, je het ja, ja. uitrekent. Ja. Maar het maf is wel. Ik had be, uh, begrepen dat. Uh, wie was het ook weer? Oh ja. Uh, hij begon aan de ontwikkeling van de Polaroid. Aan de aanleiding van een vraag in 1943 door een driejarige dochter, Jennifer. Nu zijn dochter dus vroeg: van, Waarom zijn er geen foto's die meteen klaar zijn? Dan kan je meteen kijken waar, waarom, wat je goed hebt gedaan. En ja. Daar is hij aan gaan werken. Hij werkte al zijn leven lang al aan uh, filters. Hè. Hij was gek door filters. Daar was je door geobsedeerd. En uiteindelijk uh, heeft hij de meeste octrooien op zijn naam staan. Hè? Je hebt natuurlijk Thomas Edison. Wat heeft hij nog meer allemaal dan? De, me de meeste oh. octrooien staan op Thomas Edison. Die heeft meer dan 500 octrooien op zijn naam staan. En deze man komt daar net na. Oké. Okay. Dus dat is ook wel leuk te dus we die uitvinders? Ja, man. Wat zou hij dan nog meer gedaan kopen. hebben, die Edwin Land? He? Ja, dat is toch wel weer interessant om achteraan te gaan. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? China in 1976, ja, die ontwikkelt voor het eerst de, de uh, waterstofbom. Duizend bommen negen bom man. Ja, er is niets aan nee. dan. Dit is geen bom of zo. Nee, het is, het is een waterstofbom. Dat oh, is wel een heftige bom, hoor. Ja, precies. Het, het, uh, het vraagt wel heel veel weg. Mijn god. Blijft er nog wat staan? Het is niet zo'n bommetjes van een bomgordel of zo. Je nee, uh, nee. neemt hier wel iets meer mee. Uh, maar goed, ja. dat was in 1976. China wil ook altijd meedoen natuurlijk met dat soort dingen. Goed, wat gebeurt er nog meer? Of hebben we alles een nee, gehad? Nee, we hebben alles gehad. Ja, we ja, hebben ja, alles ja, ja. wel een beetje gehad. Goed, doen we straks de verjaardag. En natuurlijk komt vandaag net binnen Marcus. Die sluit al gewoon aan Het tweede gedeelte. Dat wordt zeer gewaardeerd, dames en heren. Nou, eerst even een uh, mopje muziek, zoals wij dat uh, roepen. Alleen van die mopjes muziek die we voor u het voorschijn toveren band die ik een aantal weken geleden live heb gezien. En wat niet onderaardig was, White Lies. Take me out. Nou, dat kan het is aan de avond, hè. Het klinkt wel een beetje echt als heel erg dit, hè? Ja, het zegt heel erg. Oh. Take, it Take it out of me. On a a on on Zo snik in die stem. Je kan het ook altijd niet treffen. Je treft het niet altijd. Nee, dat is wel duidelijk. De zanger van uh, The White Lies, Ik heb ze een aantal weken geleden gezien in Podium Victoria. In uh, Alkma, waarschijnlijk. Leuk beetje, hoor. Dat heeft ook iets weg van Joy Division. Een beetje dat zwaar op de hand. Die persmoor heeft iets weg. van. Zeker een aanrader. Volgens mij spelen ze nog ergens in Nederland, dacht ik. Ja, een of ander festival. Wat voor festivals krijgen ze Pinkpop? Zijn ze Pinkpop geweest? Oh, nou, heb ik dat uh, heb ik dat ook even gemist. Goed, het is uh, alweer natuurlijk uh, tijd voor de verjaardag. We zijn er jarig. Nou, Marcus ook. Oh, okay. Goedemorgen trouwens. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u erbij bent. Ja, zou ik zal en... ook meteen maar van bal schieten. Ja, schiet uh, uh, van de kant af. Vandaag uh, jarig is uh, Ferry Doedens... Oh ja. uh, dat is, uh, uh, ja, is onder andere bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. En tegenwoordig kom je hem in elk programma tegen waar je hem eigenlijk niet wil tegenkomen. Hij is vandaag uh, uh, 27 geworden. 27, Wan een uh, jong binky is er nog zeg. Vandaag uh, zou ik jarig zijn geweest, Tony Scott. Dat is een uh, jazzgigant. Uh, en uh, kijk, ik had er een stukje van uh, opgezocht. Kan ik het nog vinden, want het was echt hele oude jazz. Hier. Mijn tijd, hoor, dit. Tony Scott, al overleden in, uh, in 2017, was hij 89, hè? de yes, jazz gigant. Goed, wie is er nog meerjarig? Ja, in 1943 uh, is geboren Barry Manilow. Maar ik was er wel een fan van. Ja, Barry Manilow. Hij, de... hij is pas... Ja, ja precies. Oh, ik, ah, vond... ik heb een Jolanda keus van hem, maar dat is een nummer dat niet zo heel erg bekend is, nee? maar misschien wel in een film gedraaid is. Toch Mandy niet, hopelijk, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Hey Mambo. Okay. Hey, hey Mambo. Dat is hey een, een uptempo nummer. Oh, okay. Heet je die nog? Deze ken ik al. Ja. ja, die ken ik ook. Dat is ook wel een lekker plaatje van ja, de Barry Manilow. Hij wordt vandaag uh, 74 alweer. Ja, 64, ja hij deed. is uiteindelijk uit de kast gekomen. We hadden het toch niet gedacht. Oké, okay. maar... vertel Marcus. Ja. ja, Jack Wouters is vandaag jarig. Oké. Okay. Uh, moet ik even rekenen, 57. Uh, nee, hij ja, wordt 60 vandaag. 60. 60 ja. vandaag wordt een. Ja. Hij is natuurlijk ooit in 24 uur met IC geweest. En toen deed hij alles, van alles uit de doek over zijn drugsgebruik. En dat hij ontzettend aan de drugs, of aan de drank was. Woedend was hij, woedend. Met therapeuten erbij en huilen. En... Het was echt verschrikkelijk om te zien. Wat schaam je dan het meest voor de, voor de verslaving of voor de leugen? Voor de leugen. Voor de leugen, voor de leugen. precies. Dat hij zoveel had gelogen over zijn... Uh, verslaving. Verslaving. Dus, ja, verschrikkelijk. Uh, nou goed, om daar open Ik, ik hou zijn. hem altijd door de war met die andere acteur. En die is Acteur en zanger. Uh, oh ja, van de acteur en de munnik. Ja. Die ja, twee. Ja. Ja. Ik denk altijd dat dat hetzelfde is, maar ik haal ja. ze altijd door de war. Dat... Oh, ik denk, ik denk dat die... Uh, uh, Wat hij nou uh, Thomas uh, Akta ja, dat hij nee, leuk ik vindt. Den, die het niet leuk vindt. Maar het Thomas... haalt ze wel altijd door elkaar. Ja. Thomas. Is Thomas Akta of is het Thomas... Thomas is die uh, stevige man. Die doet al ja. die reclame van het bier nu. Ja, klopt. Ik ja. ja. mag geen naderen noemen. Wie vandaag ook jarig is. Dat bijvoorbeeld Ralph Bellamy. Ja. En dan denk je, wie is dat? Maar hij is heel erg bekend geweest van uh, de film Trading Places. Hij was een van die mannen die die weddenschap uh, had afgesloten. Oh ja. Die uiteindelijk in die, in, die, in die kooi terecht kwam. Ja. En vijf jaar later speelde hij opnieuw... staat hij een hoofdrol in de film Coming to America. Maar de, toen ging Murphy, die kwam dus uit Afrika, uit, uit Afrika, donker Afrika naar Amerika toe. En toen zat hij dus samen met... een ander zat hij dan weer op een brug te belen. Van, uh, en toen gaf... Uh, en toen gaf uh, die Eddie Murphy hem een ah, heleboel geld. Weet je? Okay. Werd terug, uh, ja, dat werd toch even teruggespeeld op. Het was wel heel leuk. En noem je een cameo, geloof ik dan, hè? Als je toch ja, weer terugkomt... Ja, in een ander soort rol, noem je ze een cameo. En de man was dus ook wel heel erg bekend in die... van de speurde Ellery Queen. En daar, okay. daarmee verscheen hij... ook in uh, verschillende films en zo. Ja, ja, grappig. Dus Ralph Bellamy. Hij, ja, is... hij is van 1904. Hij is al overleden in 1991. Dus ook al uh, 26 wow. jaar geleden alweer. In de 80 is hij geworden als ik het zo ver bekijk. Ja, en degene ja, die ook jarig is. En de hoort even een, een dro drollig film. Uh, oh, Zie je bij dit. Ja. Charles Eames. Ja, en die komt natuurlijk ook uit de designwereld. Want als, daar ben ik een beetje ingestapt. En Charles en Ray Eames hebben heel veel meubels ontwikkeld... en hebben heel veel mensen geïnspireerd... om ook dingen te gaan ont, uh, ontwerpen. En Charles Ims is bekend van de lounge chair. Dat is de meest gezochte stoel op internet. Dat is uh, gebogen hout met een leren zitting daarin. Je hebt hem van, voor 600 euro... maar je hebt hem ook voor 5000 euro. Oh. En, uh, nou goed, uh, dat zijn ook kopieën van natuurlijk. Dus Charles Ims is zijn carrière begonnen... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft hij namelijk een soort apparaat bedacht... waardoor je laagjes hout kon buigen... Plywood, en daar kon hij zeg maar een beenspalk van maken. Wow. En de beenspalk werd vaak gebruikt omdat oorlogsslachtoffers een gebroken been hadden. Of iets met een been. En dan kon die beenspalk daarvoor gebruikt worden. En daar heeft hij het meeste geld mee verdiend. En uh, daar uiteindelijk heeft hij dus heel veel meubels ook op gebaseerd. Dus dat gebogen goud, Plywood. Goed. Uh, Charles Iems is uh, al overleden in 2000... Uh, uh, nee, in 1978 zelf. Toen was hij... Uh, uh, 81. Sorry. Oké. Okay. Ja, precies. Vertel. Ja, wie er ook vandaag jarig is, is uh, Thomas Hayden Crunch. Onder andere bekend van uh, Spider-Man 3. Um, en nog een hele hoop andere films. echt George of the Jungle 2. Echt zo'n fik. Wat? Ik is niet eens dat die was gemaakt. Oké. Okay. Um, hij is vandaag... Zo. Ja, hij is vandaag jarig. Hij is vandaag jarig. Ja, ja. ja, precies. Oh, ja. Nou, dan heb ik nog een laatste voor mij dan. Uh, James Chicata. En dan denk je, wie is dat? Dat, is, dat was een Amerikaanse acteur en zanger... Hij kwam van Japanse ouders af. En die heeft dus echt ook gespeeld. Echt in Mulan en in Drive. Die Hard heeft hij gespeeld. En dat, uh, als je hem ziet, dan denk je... Oh ja, die kennen we wel. Het ziet eruit alsof je heel veel bad guys <coughs> hebt gespeeld. Heeft hij zeker gespeeld, ja. Hij ja. heeft nooit echt... Uh, Grote hoofdrollen gespeeld. Don't mess with kleintjes. Me. En de Love Boat, daar heeft hij in meegespeeld. Ah, echt waar? Ja, ja. Dat had je nou even niet moeten zeggen, de Love Boat. Lost Horizons, Sequest DSV. Ja, oké. Okay. En de Beverly Hills 902. Houd heeft hij ook Wat, gespeeld. hou eens even op je gek. Noem eens even stoere rollen waar hij in gespeeld is. Dan ga je Beverly Hills 902. Ja, worden. nee, nee, maar... Ja. Nou goed, ik heb nog eentje die ik wil noemen. Uh, maar hij wordt vandaag 30 Kendrick Lamar. Oh, bitch. Oh, je ging het ook alweer? Sit down, low, low, be humble. Bitch, bitch, sit down. Be humble. Holla, bitch, sit down. Kendrick Lamar wordt vandaag 30. En die heeft van die diepzinnige teksten over het geloven en zo. En dan zink je, bitch, be humble, sit down. Ja, hij heeft heel veel respect voor de vrouw, denk ik dan. Goed, tot zover de verjaardag, Dames ja, en heren. Uh, straks je nog een uh, kopje met wie is eigenlijk allemaal dood op deze datum. Dat zijn er nooit zo heel veel interessante, Maar goed, je kan altijd even kijken. Je weet nooit uh, wat je tegenkomt. Doe maar nou eens even een uh, vrolijk muziekje, dames en heren. Uh, jawel. Het blijft een beetje grijsachtig in Zandvoort. Ik had wel begrepen dat het mooier is, zou worden. Maar misschien uh, ontwaakt het vliegtuig straks. Dat zou kunnen. Na dit radioprogramma. Laatste zingen van Sherlock. Be myself. Op zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Nou ja, we zitten er weer. Ja, precies. En Tim is weer compleet, dames en heren. En be myself van Sherlock Holmes, het oude van Lance Armstrong. Ik die film nog eens even kijken. Over die doopbus. Echt een doopfilm, man. Dat is echt vette uh, fatty shit, man. Goed, vandaag een heel stuk in de uh, krant te lezen over uh, Atje. At uh, Latje blijft knokken vandaag. Een heel groot interview over het feit dat hij wordt uh, verdacht van het feit dat hij uh, zich inliet met criminelen. Dat hij smeergeld aannam. Dat hij uh, op kosten van Andermans uh, naar uh, voetbalwedstrijden ging. En uh, dat heeft hij allemaal stelselmatig ontkend. Uh, hij heeft 44 jaar bij de politie gezeten. Hij heeft zich helemaal ingezet voor als en nog wat. Hij heeft voor het gevaar voor eigen leven... krakers uit panden gezet. Uh, met de ME heeft hij die straat opgegaan... om de, de rust te, te bewaren in Nederland. Maar ja, nu wordt hij flink zwart gemaakt. Hij zegt zelf, ik snap er helemaal niets van. Wij hadden een budget bij de uh, politie om ook kaarten te kopen voor voetbal, voetbalwedstrijden. We mochten dan uh, vier of vijf... Nee, eerst mochten we zes seizoenskaarten kopen. Dat was gewoon het budget voor. En later hebben we er gewoon vier gekocht... om een beetje op een andere manier uh, ja, naar die wedstrijden te gaan. En vaak was het ook niet nodig. Vaak moesten we daar gewoon wel weer gewoon rondlopen in uniform... om te kijken of alles wel goed geregeld was. Dus nu wordt daar uh, anders naar gekeken. En nu zeggen ze dat hij dus uh, dingen heeft gekregen... En, uh, nou ja, het, het lijkt er wel op uh, of het gewoon echt zwartmakerij is. Om zijn carrière nog even schade toe te brokken. Dan zeg ik, nee, waarvoor zou dat dan nodig zijn? Maar goed, het wordt helemaal uitgezocht. Hij heeft ook alle papierwerk van thuis uh, naar het bureau gestuurd. Zoek het maar uit. En blijkt dat hij zelf ook voor 1600 euro aan kaartjes zelf heeft gekocht. Bij de Zikkeldoom bijvoorbeeld, onder andere. Dus dit is, uh, dit is nog wel apart. Dit is niet echt goed wat we dan weer voor beeld krijgen van de politie, hè? Wat gaat de politie nou allemaal doen, jongens? Ja, yeah. gaan, gaan ze het van binnen uit een stuk maken? Dat lijkt er wel op. Nou goed, vertel dames en heren, wat hebben jullie allemaal uh, ja, ik op heb internet opgeduikeld? Die uh, was overleden vandaag. En uh, ik had hem net even open. Ja? <coughs> het was. Uh, nou, ik ben hem nu weer kwijt. Yes. Ja, maar je hebt zo'n verhaal. Ja. ja, P.M. Dawn is ja. overleden. En hij was uh, een deel van een de Amerikaanse hip-hop duo, RB duo. Ja? En het grappige is, hij, zijn stiefvader was George Brown. En dat was de grondlegger van de disco bij The Cool and the Gang. En uh, hij zelf uh, had echt uh, diverse platen gemaakt. Even één plaatje. Er zat een stukje Spender spenderbellen heen. Maar echt meer zoet. Zette de Drift ja. on Memory Bliss. En ook later hadden ze Paper Doll. Oh, dat waren echt van die zoetsappige platen. Lekker was dat altijd. Ik en het is vandaag precies een jaar geleden dat hij is overleden. Hij ja, was 46 er niet echt een heel oud volgens mij, daar. toch? 46 maar. 46. Wat had, had nou, hij? Hij was... Uh, hij was getroffen door een beroerte in 2005. Dus dat is echt twaalf jaar geleden dan, of elf uh, jaar geleden. Yeah. En daardoor was een deel van zijn lichaam verlamd. Maar hij, hij wist op tijd herstellen om deel te nemen aan, aan een tv-optreden. En kort daarna besloot zijn broer Jared de groep te verlaten. En uh, hij werd uh, in 2009 opnieuw getroffen door een beroerte. En dit keer was zijn been zo verlamd geraakt... dat het in 2009 geamputeerd werd. Dus uh, nou, ja, daarna heeft hij toch nog zeven uh, jaar geleefd. Zes en een half. O, ja, precies. Okay. Oh, ja, we hebben nog flink genoten. Heftig Nou. ja goed. Uh, uh, Marcus? Ja, wie, als we het toch even over overleden mensen hebben. Ja, uh, Wat ik even wil noemen is dat vandaag uh, John Effelson... Zo, ik krijg ja? het niet uit mijn mond, maar goed. Uh, die is op 81-jarige leeftijd uh, vannacht overleden. Hij is de regisseur van uh, Rocky en Karate Kid. Al oh, Rocky. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, mooi. Pas uh, alleen was er volgens mij even een Rocky film de televisie, dacht ik was dat de, reclame, de reclamespot over uh, of ja, een de, van de, de barbecue? Of was dat dat? ja? De, de, de, de, er is nu een film uitgekomen, die is laatst uitgekomen... en dat gaat over het waargebeurde verhaal van uh, Rocky. Dus niet het verhaal zoals je het in de film ziet... Nee. maar van de, van de daadwerkelijke bokser oh. Rocky. Okay. En die is dus heel beroemd geworden door de film. Yeah. Um, alleen op een gegeven moment herkende niemand hem meer. En het verhaal klopte ook totaal niet met zijn echte leven. Nee. Waardoor hij dus uh, ja, niet, een beetje aan de, aan de straatstenen terecht is gekomen. En uh, okay. niet helemaal uh, er beter van is geworden. Oké, okay, nou goed. Het verhaal van Rocky is natuurlijk niet echt... Ja, het is grappig. Iemand die helemaal opkrabbelt. Maar het is bij elke bokser is toch wel... Zijn zijn verhaal of zijn ja. uh, leven kan wel interessant zijn, toch? Ja, nou, goed, nog eentje. Van, dan wie is die... zijn leven echt interessant? Dat was Piet Heim. Piet ja. Heijn, zijn naam is klein. Hij is op 51-jarige leeftijd overleden. Op 17 juni in ja. 1629. Dus ik heb haast het idee dat uh, over, uh, over 12 jaar... op deze dag dat er dan een feest gaat komen. Want dan is het 400 jaar geleden exact. Ja, ja maar ik, Volgens mij zijn het toch van die mensen... kritiekasten die gaan kijken van... ja, die Piet Heijn, was het wel zo'n ontzettende held? Of had hij ook slaven aan boord? En handelde hij ook in slaven? Oh, Weet dat, je wel? Nee, dat staat er niet bij, Nee, inderdaad. precies. Nou, dan gaan mensen wel even goed in kijken... voordat ze straks een feestje gaan vieren, hoor. Daar zijn ze in Nederland wel goed in, om dat, uh, om dat even goed naar te kijken. Dat, om de geschiedenis een keer tegen het licht aan te houden... en te zeggen, we, ja hallo, dat was even helemaal geen uh, grote ja. held. Maar hij is juist overleden maken. omdat hij dus drie Oostender kaperschepen had onderschept. En uh, zoals hij gewoond was, schoof hij zijn schip tussen twee kaperschepen in. Toevallig die van de admiraal Jacob Bessage en vice-admiraal van de Oostendse vloot, Maar in dit geval liep het slecht af, want een achtponds kogel raakte hem... na een half uur in de linkerschouder en hij was op slag dood. 8 kogel. Ja, Ik denk, is dat dan als iets je van 4 voor mij, kilo? En als je de... die volgens mij op je schouder krijgt, ja. is gewoon die hele schouder eraf. Ja, wel, ik denk, denk dat hij is gewoon hartstikke... Hij werd dus wel uh, eer begraven. Hij ligt in de oude kerk in Delft. Oh, okay. dat is in de buurt van uh, Klaus. Hij heeft een, echt een beloofd marmerend praalkracht. Het is krachtig. Ja. Oké okay, dames, tijd voor zomerse muziek. Den Eckerbach. Son on me. Ja, de nieuwe van Dan Eckert Bach. En dat heet uh, Shine on Me. In de, ja, precies. Kom op, die zon. Hey, geef, me het, geef me de zon nou. Ik zit erop te wachten. Ik heb een de weekendje vrij. En dat zal wel fijn zijn. En start hier een muziekje. Ja, precies. Sorry, het hapert een beetje. Ja, het doet echt denken aan de natuurlijk Heel Heel go. Eddie Cochrane, sorry? Die, die tekst hoor je niet op te lezen. Oh, oh. Dat staat er gewoon. Dat er, oh, is een side note. Okay. Oh! Sorry, ik dacht dat ik echt alle teksten gewoon moest uh, voorlezen. Ja, sorry, dit lijkt erop namelijk Eddie Cochrane, die later in een auto om het leven is gekomen. Maar goed, zover even uh, alle stukjes tekst die al ik allemaal zo toegereikt rijd. lepels allemaal zomaar voor. Goed, het is uh, alweer tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. Man, we zijn veel te laat. Ja, en jij had het net. Zandvoortse berichten. Ja? Jij had het net over een uh, auto-ongeluk. Uh... Afgelopen um, vrijdagavond is er... Of eigenlijk de vrijdagavond hiervoor is dat alweer. Yeah. Uh, vorige week vrijdag is er een, uh, een auto tegen, de, uh, tegen een boom aangebotst op de Zandvoortsalaan. Oh, en uh, er staan foto's bij uh, in de krant. Oh. En, Ja, Is het een beetje en, erg? Ja, ja, de auto is, ligt wel redelijk in de prak. En die jongens, hoe ja, zijn en, die er voort? Er zijn uh, die eruit gekomen? Uh. Er, er is wel uh, ambulance bijgekomen, maar ik geloof dat ze het, uh, dat ze het goed... Uh, Ongeschonden zijn ze er van afgekomen. Okay. Um, ja, de auto moest uitwijken voor een, voor een tegenligger uh, die een beetje raar reed. een reed. En een hartstikke de... idee gewoon zo tegen de boma natuurlijk, hè. Ja. Echt. Ja. Romein ge gevouwen gewoon. Oh, helemaal ja. Na een week van carven is het op zondag 18 juni zover. Morgen het zes deelnemers wordt de nieuwe Europese kampioen Zandsculpturen uh, gekozen. Daarmee is voor Sculpturen Festival 2017 officieel geopend. Het was dit jaar Hollandse meesters. En wij hadden vorige week al zoiets van: wat, wat, wat was, was vorige week ook geen, vorig jaar ook geen Hollandse meester? Nee, vorig jaar was het iets met Amsterdam en nog wat. En Daarvoor was het, uh, uh, was het iets met uh, schilders. Met schilders. Ja, met schilders? Toen was het van Goch. Vorig jaar was het niet van Goch, dat kamertje. Maar was, ja, daarvoor was het van Goch. Dus nou, gaan uh, ze bekijken. Zo, morgen worden ze geopend. Maar is het dan, uh, dan, is het dan, is het dan zo dat uh, uh, schilders en Hollandse meesters. Ja, schilders is dan schilders algemeen. En dit is echt Nederlandse schilders. Of... Ja, Nederlandse meesters dus kan. Kunnen jullie allemaal gaan vertellen? Ik ga waarschijnlijk morgen kijken bij de opening en, uh, en ik heb al gezien bij het station staat ook al een heel mooie uh, sculptuur en uh, ze zijn nu bijna klaar, denk ik. Ja, natuurlijk. Ze zijn het. lekker bezig, dus, uh, ja. dus uh, erg stoer, Ik ben benieuwd. Ja, ja. daar kan me niet meer in. Wat wie dan vorig jaar heeft gewonnen? Dat wil ik eigenlijk wel weten. Ja, dat zoeken we ook uit, dames en heren. Wat is er nog meer? Ja, er uh, is een uh, voorbijganger die heeft uh, gemeld bij de politie dat er bij het kruispunt van het visserspad en de Blinkerdweg een schennispleger rondhing. En, de, en degene die het meldde... vermelde ook dat de man... in het zicht van fietsers en wandelaars... stond te masturberen. Dus een echte potloodventer. Ja. Twee, toen twee agenten posthoogte gingen genemen... trof ze in de buurt van het kruispunt wel... een man aan die aan het segment voldeed. Hem aanhouden bleek een heel ander verhaal. Hij verzette zich zo hevig. Er zijn drie agenten en een bus... Spray, een, een bus, hè, huh? uh, nodig uh, geweest... Waar? om hem in de boeien te slaan. Uiteindelijk is de man op het politiebureau in de cel gezet. Vandaar, vandaag wordt hij dus door de recherche verhoord... wie getuig is geweest van zijn onzedelijke gedrag... dus wie uitzicht heeft gehad op de, zijn potlood... en nog geen getuigenverklaring heeft gegeven... wordt verzocht om contact op te nemen met de politie... om dat alsnog te doen... Dat kun je doen via het welbekende telefoonnummer 090884. 8844 Wie uitzicht heeft gehad op, op zijn potlood? Wat is dat nou voor een ding? Ja, dat is een potlood. Ja. <laughs> maar mag dat dan niet? Gewoon oh, in de bosjes uh, lekker uh, even, even, uh, even zwaaien? Daar nou, je mag mensen niet verontrusten. Huh? Want dat is het eigenlijk, hè? Dat zo, zo, zo zeggen ze dat toch eigenlijk? Ja, nou, het klinkt wel netjes. Ja, ja toch? Je ja, ja. mag niet te veel ontrusten. Nou, daar zijn ze tegenwoordig fanatiek mee bezig, hoor. <laughs> de, de, dat pot van jou, dat maakt weg meer ongerust. Nee. Er nee. zijn tegenwoordig hele andere potloden. Er komen ook dingen uit. Ja, dat zijn die grote. Er komt echt lood uit. Er komt lood uit, pot, ja. lood. Ja, <laughs> pot, ja precies, potlood. <laughs> Laat dat dingetje van ja. Doe me niks, joh. Ga ja, er weg. Heel gek, hard. Maar goed. De dierenwinkel in de halsbouw. Dan zeg je echt zo van, really? <laughs> <laughs> really? <laughs> De dierenwinkel in de Halterstraat. Ja? Ja, ja, ja dat is binnenkort af, af. afgelopen allemaal. Namelijk die gaat sluiten. Eigenaar Hans en Saskia Zwemf. Uh, hebben met pijn in en hart uh, toe moeten besluiten. Want namelijk uh, sinds het overlijden van een grote vriend Henk. Die drie dagen in de week uh, bij ze werkte. Is het echt maar uh, Ja ze waren non-stop aan het werk. Dan in de ene winkel. Dan in de andere winkel. Dus nu gaan ze één winkel gaan ze sluiten. En ze hopen met ingang van vandaag. Hebben ze de gesloten. Maar nu rennen, re, runnen ze nog een uh, dierenwinkel in de Engelbertstraat. Dus oh ja. ook voor mensen die lekker een babbeltje willen doen. Dat nou, is daar volgens, volgens mij naast uh, Zandvoort. Uh... Uh, naast de Koper Passarel, waar je ook de, uh, die uh, lock-up rooms hebt. Hoe heet dat ook weer? Escape rooms, daarnaast. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Ik heb toch een mooi bericht, maar ik weet niet of je wacht ja, nog. Ja, want het uh, is heet nieuws, hot nieuws. Yes. Kelly Steen, die tekent bij PSV. Dus dat is een dame uit Zandvoort. Die heeft donderdag een contract getekend... dat haar dus nu aan PSV verbindt. Het dameselftal van PSV speelt in de Eredivisie Vrouwen... waar dit net afgesloten seizoen als derde eindigde... En ze maakt dus de overstap naar de lichtstad van Telstar. Waar ze na haar opleiding bij SV Zandvoort ook in de eredivisie vrouwen speelde. En uh, ja, ze zegt zelf, ik ben aangetrokken als goede concurrent van de eerste keeper. Om uiteindelijk haar vervanger te gaan worden. Het contract is voor één jaar. En uh, ik ga in Eindhoven wonen. Ze gaat dus in Eindhoven wonen. En ze had de studie Economie en Bedrijfs kunnen voortzetten in Tilburg. En ik kom studiejaar. Gaat ze daar haar bachelor afronden. Nou, ik vind het wel heel stoer dat een echte Sandvoortse die dus nu bij PSV gaat, uh, gaat spelen. Oké. Okay. Ja. Ja, sorry. Ja, ik, ik ben toch een beetje geëmancipeerd. Ik vind het geweldig als een vrouw ja. ook zo'n kans krijgt. Het is wel moeilijk dit. Ik vind je het moeilijk? Ja, het is voetbal. Ja, ja oké. Okay, uh, probeer ik iets zinnigs? Nou, nee, ik kan ik niks aan toevoegen. Ik heb er helemaal geen stel van voetbal. Nou, ja. ik wel, ik, echt. Ik weet er alles vanaf. Oké. Okay. Sorry, doe je met je handen toch? Balletje Ja, zo? Het is zo nee, dat is handbal. Ook. Dat is handbal. Okay, nou oh. In de duinen staat uh, de berenclown in bloei. Uh, oh ja, ik en, heb ze al gezien. Uh, en is de barstard, uh, satijn satijnrups weer aanwezig? Beide zijn in, uh, met aanraking zeer gevaarlijk. De berenklauw kan natuurlijk ook brandwonden ontstaan. Maar ook de, de zijde rups. Weet ik veel hoe het beestje heet. Hij is een Zijn er de eiken hier, Rups? Rups ook. Er is hier nog wel een eikel. Dat is weer een blijf uit de buurt. Je krijgt jeuk. En ik krijg huiduitslag. En eh, ook bij je ogen en zelfs je luchtwegen kan je er ook last van krijgen. Deze beestjes worden, moeten nog worden platgespoten natuurlijk. Eh, nou, misschien kan je een middeltje halen bij die dierenwinkel. Misschien is dat een idee. Ja, goed idee. Ja, dames en heren, dat lijkt me een goed idee. Wat heb ik hier vots opgezet, dames ja. en heren? Oh, natuurlijk. de Last shadow Puppets. Ik we eens kijken wat voor nieuw werk ze hebben uitgebracht? Alles oh, is tijd voor die landenkeuze, sorry. Ja, precies. Je hebt helemaal niet opgekomen. En uh, vanwege dames en heren. de verjaardag van. Uh... Barry Manelow today, today? Dan hebben wij Barry Manelow with Kid Creole en de cockenus met het nummer Hey Mambo. Yeah, Kennen jullie deze nog? nog? Barry Manelow, ja, hij is vandaag 74 uh, nee. geworden. Hij is trouwens net zo oud als mijn moeder. Kijk. Dat is wel apart. Oh. klassieker uit een oude doos. Ja, gevonden bij uw uh, oma Gelder of ging misschien die tick nog weer. Dat ja, was... maar ik moet Maske. toch wel even melden: Dit was gewoon, deze film er werd er geweldig goed op in die film The Mask. Ja, oh ja, The Mask. Was dat niet ja. met uh, Jim, dat was... uh, Jim Carrey? Jim Carrey. Uh, yes. Jim Carrey. A body A oh ja. French ja, was was met die ballonnetjes bezig. Oh, dat was ill, And yes. Last but not least, least? my favorite: a gun. Oh, yes, a <laughs> tommy gun. <laughs> <Whoa>. <laughs> Wat een gewelddadige film, was dat zeg? Ja. Nee, De masker natuurlijk... Dat uh, oh, was erg leuk. En er ja, dan ging hij met uh, ballonnen aan de gang. En dan Connie. hij ja, van alles toveren natuurlijk. Want dus zodra hij de masker, het masker opzette, dan werd hij oersterk. Een soort, soort, soort uh, melotige superman werd hij. Ja, en dat hondje. Dat, ja, die werd ook erg leuk toen hij, uh, ja. toen hij de masker op had. Echt grappig. Ja. Volgens mij heb ik hem een jaar geleden die film gezien. Toen dacht ik echt heb ik hier vroeger echt naar zitten kijken. Ja, is wel leuk. Uh... Wat een suffe film is dit, man. En heb je ook de ja. Child of the Mask gezien? Was dat, een beetje, ja, was dat Ja, je kan er wel stukjes leren. Je, maar... je, je hebt gewoon films die gewoon niet zo heel goed met de jaren meegaan. Zeg. Nee! Sommige films, die, dat blijven gewoon... Dat blijft klassiekers. Die, die, die, die, die, die kun je gewoon nog... Over twintig jaar kun je die gewoon nog prima kijken. En sommige films die zijn een jaar nadat ze uit zijn gekomen. Dat je al denkt van... Ja, dat is een beetje meer ouder. Yeah, dit ja, dit effect yeah. maar, is niet helemaal goed. En het is die ook dans, echt Amerikaans. Het is ook een bepaald, ja. ik ben een bepaald periode in je leven vind je Amerikaanse films leuk. En uh, nou, daar ben ik nu helemaal klaar mee. Maar, ik ga maar, met maar Amerikaans. die, die Amerikaanse die dans, series vind ik al moeilijk. Die dans die jij dus deed, dat was dus samen met Cameron Diaz. En die had dit been dat onder de oksel. Oh ja. En dat uh, was uh, echt een heel een leuk deel in die film. Ja. Ze cool. hadden wel een zinderende... Nou, ik denk dat ze vast ook wel het echt gezoend hebben. Denk je echt? Ja. Nou, ik weet het niet hoor. Tuurlijk. Dat zou kunnen. Goed. Ja, dus wat ik zou het doen, ik, ik, ik, ik, het ik wat? doen. Wat? <laughs> wat? wat ik een leuk uh, berichtje vond is, uh, er is een nieuwe start-up. Yeah. Um, die komt volgende maand uit. En hij, het heet de tra uh, Translate One-to-One. -One. Het is een apparaatje wat je uh, uh, als een soort oordopjes uh, draagt. Yeah. Uh, een soort band is het die je over je En wat hij doet is, hij kan uh, vanuit het Japans, uh, Frans, Italiaans, Spaans... Portugees, Duits en Chinees. Ja? Kan hij vertalen naar Engels? Echt meteen, direct. Ja. direct. Uh, nou, direct. Uh, hij heeft ongeveer drie tot vier seconden nodig als er een zin zeg maar, wordt uitgesproken. Om dat te vertalen naar Engels. Ja? Dus er zit wel een, een vertraging. Het is nog niet. bam bam bam. Maar het op zich, weet je, het, is, het kan een oplossing optie zijn. Want als je bijvoorbeeld naar Japan gaat, heel veel mensen denken altijd, ah, daar komen allemaal games vandaan en zo, en films en dingen. Dus die spreken vast wel Engels. Nou, nee, echt dat niet. valt heel nee. erg tegen. Nee, nee, nee. Als je daar komt, is het ook echt zo, ja, ja, wat staat daar? Ja, ik bestel eten, heb ik geen idee wat ik krijg. Oh, ja. Ja, dat is oh, toch echt anders dan ik verwacht, dat rauwe vlees, uh, rauwe vis of zo is ik ja, het, het, het, het, het, het is een beginstap. Ik, ik, ben, ik ben hier echt enthousiast over. Ik, ik hoop echt dat ze dit doorzetten en dat dit een succes wordt. Het dat is ik, toch wel slecht, van, echt, weinig mensen zullen nu maar echt, echt de taal gaan leren. Als ja, je zo'n zo ding in je oortje doet, dan denk je, nou ja, ja weet je eens of ik moet jarenlang gaan oefenen of ik doe zo'n oortje. Ja, maar ik ja, vind vindt het gewoon leuk. Leuk, een andere taal leren. Ja, sommige, ben je gek mensen, gehoord, soms, sommige, sommige mensen vinden dat leuk. Ja, ik snap ja, het ook ik hoor erbij en ik moet ook zeggen: wij hebben in Nederland eigenlijk het geluk ja? dat wij dus altijd uh, ondertiteling hebben. waardoor je ongemerkt ja, het veel beter ja, Engels ja, spreekt ja, dan je ja. dacht. Maar ze moeten ook wel meer buitenlandse films laten horen. Nou, wat ik heel grappig vond was: ik zat gisteren bij Wonder Woman. Ik was gisteren naar, naar de film Wonder Woman. Ja? En um, dat, gaat, dat verhaal gaat dan op een gegeven moment uh, over de Eerste Wereldoorlog. Oorlog, wat heel raar is, want op een gegeven moment zijn ze in Nederland. Maar goed, ja. in ieder geval, ze, praten, ze praten Nederlands. Ja. Uh, en uh, uh, de Duitsers praten Engels, maar de Nederlanders praten Nederlands. Ik zat er echt zo van. Uh, uh, wat? wat is dat nou? Er ja. zijn nu een aantal dingen die hier niet kloppen. Oké, okay, maar het is een film hè. Ja, ik zie ja, het. Wel echt is het een zo aanrader? Ja, ik Het was echt een hele goede film. Ja. Um, ik hou alleen niet zo. Weet je, dat vind ik altijd een beetje met Wonder Woman, uh, Superman. Uh, eigenlijk, de meeste dingen van DC yeah? zijn heel erg. Ik ben een superheld en ik ben onverslaanbaar. Ja, ze rent op een gegeven moment op een machinegeweer af en het doet er gewoon helemaal niks. Ze heeft er helemaal niks oh, van. Oké, okay, dan, dan denk ja. ik, ja. Yeah. Maar goed, het is, maar de... het, het, zijn, het is echt heel goed in beeld gebracht. Oké, okay. uh, maar goed, ja. ze doen er nu lyrie zo voor Zelfs ook hele serieuze actualiteitenprogramma's hebben de aandacht, geven er aandacht Omdat een vrouw, ja, een vrouw moet meer aandacht krijgen. Een vrouw moet meer aandacht krijgen in de sport en nu ook in de filmwereld. Ja, moet er moeten gewoon meer sterke vrouwen opstaan. En dit ja. is een er voorbeeld ervan. Is het een beetje ja. slop, dat of niet? Nou ja. Weet je, ik blijf er toch een beetje bij. Het is toch een vrij. Met, een, met een, een veel te strak afgetrainde vrouw. Met een, met een kort rokje aan. En... Ja, ja. Oké, okay, dus het geeft uh, eigenlijk weer een fout beeld. Van hoe een vrouw zou moeten zijn. Ja, maar ik vind, ik vind dat. Dat merk je nu best wel ook. Bij films zoals Star Wars en zo. Dat ze heel erg vrouwen. In de, als hoofdrolpersonen uh, neerzetten. En. Um, ja. Het, het, kan, het kan leuk zijn, maar ik, ik zie het niet als... van nou, nu moeten vrouwen moeten de nieuwe filmsterren worden... en op een nieuwe manier worden neergezet. Zo, nee. nee, het is eigenlijk gewoon een oud gegeven, maar het komt nu toevallig even bij. in het nieuws... omdat er heel veel aandacht is voor, voor vrouwen... in het bedrijfsleven moeten hoger opkomen. Nou ja, dat zou kunnen. Maar het eh, nou ja, is een film dat ik ga bekijken gewoon, in, eh, gewoon thuis. Er komt een gegeven moment weer op de, op de televisie voorbij. natuurlijk. Dat, ja, dat eh, lijkt me voor zich. Goed, eh, tijd voor uh, muziek. Ik heb... Uh, we eens even kijken of de Last Shot of Pop is weer iets nieuws uit te hebben. Maar dat komt toch weer een beetje uit op uh, platen van een aantal jaar geleden. Aviation. Van die muziek die in zo'n oude film zit met Alain de Long of zo, weet je wel. Echt van die jaren 60 film. Met van die mooie auto's. Ja, ja het zou ook nog in een oude Seed film kunnen. Functioneerde deze muziek van Last Shadow Puppets eh, Aviation. Het is alweer uh, tegen het einde van dit radioprogramma. Het is vijf minuten voor tien. En uh, wat trouwens ook nog uh, zich afspeelt, was ik eigenlijk vergeten: een stukje geschiedenis. <gacht> Mandaray. Het was een uh, concert wat in uh, 1967 plaatsvond. En ik was zelf vergeten, want iedereen denkt natuurlijk terug aan Woodstock. Dat was het eerste festival, maar dat is helemaal niet waar. Het uh, Monterey-festival was namelijk uh, ja, bij Monterey in Californië. Er waren uh, geschat tussen de 55.000 en 90.000 bezoekers. Ik heb gisteren wat beelden ervan uh, zitten kijken. Onder andere van die ontzettende... Uh, Dope gozers die er allerlei toespraakjes houden. We're really nervous, but we love jullie allemaal, man, want dit is very groovy, man. Het is groovy. Monterey is very groovy, man. This, this, is, this is something, man. This is. Yeah, this, this is, is onze generatie, man. All yes, you? man, it's groovy, man. That's groovy. En er is later ook nog een plaat van gemaakt, trouwens. Deze plaat: Down in Monterey. En dan beschrijven ze welke bandjes er allemaal hebben gespeeld. Het was drie dagen, trouwens. Het was 16, 17 en 18. Uh, juni. En uh, dan zie je wat uh, mensen die er speelden. Lou Roll speelde er bijvoorbeeld. Samen een Garfokel hebben er gespeeld. Uh, Kenneth Heat. Maar ook de, associ de Association. Association. En, de, ja, precies. En. Nou, uh, well, als je de Birds zie ik hier staan. Ook uh, Brooker T. en de MC's. Maar niet te vergeten ook Jimi Hendrix. Speelde daar gewoon in 1967. En dat is dit jaar, dus 50 jaar geleden. Dus dat wordt wel gevierd, lijkt mij. Like ook. Wordt het echt gevierd? Ja, het wordt gevierd. Oh, wow. Omdat het vijf jaar geleden is. Vertel. Ja, uh, ook goed nieuws. Um, tenminste, het, ik vind het leuk nieuws. De, uh, Tesla heeft een, uh, heeft een nieuwe roadster aange, uh, uh, aangekondigd. En voor de mensen die niet weten waar ik het nu over heb. Je hebt Tesla. Je, je ziet tegenwoordig heel veel van die Teslas rijden. Yeah. Nou, ze zijn ooit begonnen met een, een soort Lotus Elise. Wat een sportwagen is. Uh, en daar een elektrische motor in te leggen. Daar is Tesla mee begonnen. Dat zorgde voor een onwijs snelle uh, uh, elektrische sportwagen. Wat echt de, de, de trend naar elektrisch rijden echt wel omzetten. Nu heeft hij uh, Elon Musk, de, de CEO van uh, Tesla, heeft gezegd... Nou, we willen een, uh, een nieuwe roadster uitbrengen. Iemand heeft hem de uitdaging gezet. Nou, dan moet hij wel onder de twee seconden van 0 naar 100 gaan. En wat? hij heeft dat dus als doel gesteld. Eh? Dus hij wil de auto in minder dan twee seconden yeah. van 0 naar 100 brengen. Echt waar? De snelheid. Snelheid, snelheid, snelheid. Ja, dat is zeker snel. Binnen twee seconden op honderd. Dat is gewoon een raket. Ja. Dat is gewoon een raket. Die kan, uh, daar kan je gewoon niet mee uh, de weg op. Dat kan gewoon niet. Nee, ja. De, de auto's, dat hebben nu al de, de, de Tesla's. Dat had de eerste Tesla uh, Roadster Had Dat al is een, een systeem erin. Elektrische motoren hebben onwijs veel kracht. En dat hebben ze meteen. In plaats van ja? met je auto heb je echt zo dat het langzaam omhoog komt. Bij zo'n uh, elektrische auto heb je die meteen. Ja? En um, uh, ze hebben dus standen erop zitten hoeveel... Uh, dat je gewoon uh, een beetje relaxed kan rijden. Of heel, heel explosief. Je kan dus meteen die volle kracht krijgen. Maar dat vraagt wel een klein beetje uh, uh, controle over je... Ja, die, uh, dit kan toch niet beetje. Jongens, we moeten naar de groene maatschappij. We moeten allemaal milieuvriendelijk. En dan gaan we ontzettend lopen scheuren. Maar ja, goed, ja, het, is wel, maar ja, ja, het is, is wel een elektrische uh, wagen. Het is elektrisch en hij gaat uiteindelijk automatisch rijden. Maar, maar wacht even. Die elektriciteit, hoe wordt die opgewekt? Uh, nou ja. uh, er <laughs> zijn daar al heel veel start-ups voor. Yeah? Uh, laatst hoorde ik ook eentje. Die is nu in de, uh, is een, een, een wegdek die met zonne Panelen erin die ook gelijk, gelijk tijd je auto oplaadt. Echt waar? Ja, er zit een, een inductiesysteem. zijn ze nu mee aan het testen. En um, dus dan rijd je er overheen en dan word je. Terwijl je. Dat ja, een is een, een soort racebaan, die had ik vroeger ook altijd. Ja, nou eigenlijk dezelfde, dezelfde uh, technologie. Een ja. soort van. Uh, wordt tegenwoordig gebruikt, uh, willen ze gaan gebruiken voor auto's. En dan moet je nog steeds een accu hebben zodat als er ergens niet dat wegdek ligt, dat je ook nog door kan rijden. Ja, dan ga je maar, dat je gewoon van de baan afraakt. Dat je denkt, ja, kan niks meer. Nou, je, dan krijgt, dan kan duwen. je krijgt een beetje het idee van een trolleybus ja, nou ja is, het, is dat nu net uitgelegd? Ja, nou, voor ze zijn, dag morgen? Nee, voor dag. Ze zijn daar het proef mee aan het draaien. Oh, okay. Het zou het wel zijn. Ik kan, ik kan, zeg maar op afstand kunnen ze je ook gewoon uitzien Nou, die gaat echt veel te hard. Even wat ja, meer ja, elektriciteit dat, geven. Dat, dat wordt dus ook uh, interessant als we straks vol auto, vol automatisch gaan rijden. Dan gaan de snelheden, zeker op de snelwegen, kunnen gewoon omhoog. Uh, oh, het oh, moet allemaal wel sneller. Ja, ja ik vind steeds. Het is wel een gedoe. De elektriciteit wordt nog steeds opgewekt door kolencentrales. Of door zogenaamd bio-energie. Van, ja, van die boomtoppen nee, die we kloppen. Daar ben ik mee eens. Maar ja. het is makkelijker om, vanaf een, uh, om die elektriciteit te gaan vergroenen. Ja. Dus grotendeels ja, te maken. Dat dan dat we auto's... Uh, uh, echt, zoals ze nu rijden, zeg maar uh, Vergroenen Dat yeah. is, is lastiger. Okay. Dus. Ja, nou, nou, uh, ja, ja goed. Ik noem het even op Morgen is vaderdag Maak er wat van. En uh, prettige vaardig. Ja, ik ben benieuwd wat ze voor mij hebben gemaakt. En ja, ja, oh. lekker is dat, hè? Dat ja, je maar... gewoon nergens over na hoeft te denken. Prettig dag. Precies. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst.